Dankzij bonussen voor die beursgang kwam zijn beloning uit op zo'n 275 miljoen euro. Een gebouw in Veldhoven bij Eindhoven, waarin een islamitische stichting is gevestigd... is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie gaat uit van brandstichting. Er is niemand gewond geraakt. De brand begon rond half drie. Binnen een uur had de brand weer het vuur geblust. Er lagen volgens getuigen straatstenen in het gebouw en naast het pand. In juni werd een online petitie tegen de vestiging van de islamitische stichting Islam Planning in Veldhoven op internet gezet en door meer dan duizend mensen ondertekend. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien doden gevallen bij een aanslag op een hotel, dat zeggen de politie en ooggetuigen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De aanslag is opgeëist door de islamitische terrororganisatie Al-Shabaab. Buiten het hotel waren zeker twee explosies, waarna de terroristen het gebouw binnenvielen en het vuur openden.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook het op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Is zee. Zandvoort. Zon. Zon. Zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Yes, Toeba kleeft op de radio. Oh, ik heb volgens mij iets anders dan normaal, of niet? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik snap niet waarvoor ik... Nou, niet echt Ik, ik hoor iets anders dan anders. Nee. Dat is gek. Goed, nou laten we maar beginnen. Ik werd al afgeleid alle techniek die niet anders, weet, die anders ja, werkt dan de techniek anders. Ik uh, zit in die zitten die gasten. Ja, wel, nou, niet helemaal wakker. Ja, nee, blijkbaar. Ja, is toch prachtig. Alles. alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Goed, ja, welkom bij Toebak Left. Het is uh, even na acht uur uit Zonnig Zandvoort. Ja, we kijken even de wereld in en wat zien we allemaal. Super, super, super gezellig. Nou, ik hoorde gisteren dat ik even het nieuws te kijken. toen kreeg ik al die cijfers. Uh, tot me. Toen dacht ik bij mezelf, ja, super, super gezellig. Wat hoor ik ook alweer? Zonder extra maatregelen daalt de koopkracht van huishoudens dit jaar met 6,8 procent. Jeetje, 6,8 procent. Ja. En uh, wat betekent dat dan? Vorig jaar leefden een kleine miljoen mensen in armoede. Dit jaar loopt dat op naar bijna 1,2 miljoen. En eind volgend jaar zijn dat er naar verwachting ruim 1,3 miljoen. Zo. En? Maak je je zorg zorgen of niet? Nou, ze maken zich heel erg zorgen, want er is voor de rest even niks. Nee. Denk ik. Nou, hoezo? Nou, komkombertijd een beetje. Ga je, ga je dit schalen onder komkombertijd? Nou, ik denk dat ze... Hè? Dat ze ergens het heel erg overdrijven. Oké, okay, want omdat ze het gewoon uh, het blijft zo als jij gewoon heel slim boodschappen doet ja yeah. dat, uh, dat het dan misschien nog wel een beetje meevalt behalve dan de elektriciteit en zo uh, okay. de, dat wel ja ik bedoel ik, ik zat ook aan het kijken ik denk 1,3 miljoen mensen krijgen straks slecht wel leven met 13 miljoen of zoiets. nee 17 al. 17 al? Ben ik, ik ben gestopt met tellen. Dat ik denk, ja. nou, nou wordt het me te gek allemaal zo. Ik ga niet verder naar 13. Mijn 17... Dus het valt voor jou allemaal wel mee, denk ik. Je denk, die. Dus voor, uh, mij valt, voor mij persoonlijk valt het wel mee. Oké, okay, ja. Ik moest ook wel een beetje denken. En Alleen, jij? Of, voor ja, jou persoonlijk? Ik, ik heb er helemaal geen zicht op. Ik heb nee. iemand die het thuis allemaal regelt. Ja. Dus ik heb helemaal geen idee hoe dat het allemaal... Het wordt echt, hoe noemden ze het ook alweer? Er speelt nog meer in Den Haag. Bijvoorbeeld die aanslag op de portemonnee. Op wat? Aanslag? Portemonnee. Dus nou ja, jij zegt dat het allemaal van mij valt, daar hou ik me aan vast. Ja, nou, de nee. middeninkomens valt het mee. En waar de mensen die altijd al moeite hadden om de thuis aan elkaar te knopen, die krijgen het wel echt moeilijk. Ja. En misschien moeten we maar iets doen zodat iedereen uh, een gezin onder zijn hoede heeft, dat hij die, die helpt, een beetje. Oké. Okay. Dat, ja. zou, dat zou niet verkeerd zijn, denk ik. Dat je naast jouw gezin nog een ander gezin erbij neemt. Nou, de helpt gewoon Gewoon een beetje steunen. Dus als we nou gewoon met z'n allen een hotel kopen en dat we daar die gezinnen onderbrengen. Oh ja. nee, die zijn allemaal verkocht, die hotels. Ja, die zijn allemaal verkocht. Die ja. zijn allemaal ondergebracht. Ja. ja. Nou, ik dacht, ik, we staan aan de vooravond van een nog completere grote ramp. Maar uh, ik ben even gerustgesteld. Heel nou, fijn. Nou ja, we blijven natuurlijk nog wel de onrust in de wereld houden. Hè, want zeker de, de arme landen, ja? Afrika en zo, die krijgen het echt heel zwaar. Daar regent het helemaal zo wat niet meer. nee. En dan kan je wel uh, een tientje geven aan Just Dig It. <laughs> maar ik weet niet of dat genoeg is. Just Dig It? Of ja. Graven naar water? Nee, die, uh, die, die plant allemaal bomen. En je ziet dan voor en na... Ja? En het is onvoorstelbaar. Ze, ze, ze maken een soort van een half van een maan of zo. Ja? En daar zetten ze dan een boom in. Maar door de manier waarop dat gat er is... Ja, ja, blijft was het, het was. De, de vocht vasthouden of zo. Hij staat in een soort doosverscholving. Het water, het ja. vocht van de, van de ochtend of zo... blijft in die doos ja, hangen. Waardoor, iets, ja. Het is een heel bijzonder effect. Het is ja. een Nederlander die het bedacht heeft... En daardoor weer kan, een Nederlander, okay. hier Nederland. ook een Nederlander die bubbels bedacht heeft. Oké. Okay. Dat is ook iets van dat in het water dan grote flessen met, uh, water, met de lucht en die bubbels... Yeah? En dan daardoor uh, wordt uh, alle rotzooi in het water, die wordt over een randje gebubbeld. Waardoor het extra schoon is. Oké. Okay. Dan zeggen anderen weer van, nou, ik zie toch nog wat dat er nog wat blijft hangen. <laughs> maar ik vind... Dat zijn, ik ik toch een koffie deze kant? Ja, dat zijn, dat zijn die uh, dat is de categorie azijpissers. <laughs> maar uh, ik vind het wel heel goed dat iemand dat bedacht heeft. Ook weer in Nederland. En Nederland is wel goed met uitvindingen, vind ik zelf. Dat volgens mij ook wel. Ja, ja daar ben ik wel mee trots mee. op. Wie is er voor die gast met die grote armen? Niet zelf. Nee, ja. Oh ja. ja, dat is ook omdat, uh, bij olievlekken en zo. Ja. En, uh, ja, en, en in de grachten ook. Hè. Dat het uh, tegengehouden wordt. en dat oh, is een heel aparte naam. Ja. Hij uh, was een beetje autistisch. Op een gegeven moment zaten ze in de trein ook. Hoe heet die gast? Nou, met die hele grote arm. Niet, hij heeft zelf een grote arm, maar hij heeft grote arm ontwikkeld door die plastic uit de zee kan halen. Ja. En dat zou de oplossing kunnen zijn. Maar en dat is ook volgens mij bij olievlekken oh, en zo wordt het ook gebruikt. Ja, wordt het ook al gebruikt. Ja, ja. wordt ook gebruikt. Nou, uh, je gaat goed op... met z'n allen, jongens. Straks Zodat onder andere. Doorgaan. Straks, onder andere nog uh, 100% endurance met Elton John. Mm. Maar eerst even dansen, door te beginnen met Liz zo. About damn time. Het beste tijd.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 No man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciessies, trying to bring out the fat bit lust. 'Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in the cup. Wanna get? is tijd zeggen dat je de kast komt. Wat? Wat bepaal jij? Dat ga ik echt zelf bepalen gewoon. About Damn Time van Lizzo. Dansende ochtend beginnen. En het is Bojan Slot natuurlijk. zeg gast Google daar even op. En dan weet je het gewoon. Dat is die gast die de grote armen heeft ontwikkeld. De Ocean Clean Up. En Bojan Slot heeft dat ooit bedacht. Hij heeft gestudeerd daarvoor. En hij is nu bezig. Ook zelfs in rivieren om daar uh, met twee lange armen plastic via een lopende band zo de container in te drijven. Nou... Goed bezig. En er was ook een documentaire over hem. En dat was wel een grap. zat hij in de trein. Natuurlijk nou, reist hij met de trein. En toen was hij, hij zo'n puzzeltje bezig. Hij moest een bepaalde indeling maken van zijn bedrijfspond. Daar zat hij echt helemaal een beetje vast. Dat je van gasten hebt geen andere mensen voor. Je bent gewoon met belangrijke zaken bezig. Indeling van je, van je bedrijf. Wat is dat? Nou, hou op. Ga maar dingen bezighouden waar je belangrijk in bent. Maar goed, deze uh, boy on slot, Die betekent daar heel veel in. En vanochtend op radio... BNR of zo zal ik nog even te luisteren. Ze gingen het ook over de plastic soep. Maar dit, dat gaat nog even verder dan de plastic soep. Dat plastic deeltjes echt overal in zitten. Ze zijn ja, het, het eten in ons bloed, hè? In oh. ons bloed zelfs. Het gaat tot echt, dat gaat echt. Diep in de aarde zit het. Het zit in visjes. Het, zit, het regent eigenlijk gewoon in de zee. Nou, het regent plastic, het joh, regent plastic in de gek. zee. Gus! En is dat erg? Nou, ik weet het niet. Nou, wel, denk ik. Autisme. Eh, uh, nou, alle ziektes kan je ervan krijgen. Maar goed, uh, yeah. ja, nou ja. Wat, dat moet je ermee. Ja, nou ja. Ik weet het ook niet precies. Het, het, het overvielt me mee dat ik het vanochtend hoor. Oh, jezus, allemaal zo ver. Valt het nog iets tegen te doen? Of moeten we gewoon naar uh, de... No, nou, ik denk ook dat het een beetje ook een combi is met het fijnstof. Hè? Want je ademt uh, van alles in. Ja. En uh, er is misschien wel weer herhaling. Maar dat ik zeg dat al die banden die slijten, dat zit allemaal in de lucht. Ja. He, van alles... Uh, fijnstof. Allemaal fijnstof. En ja. uh, dat is ook plastic. En uh, je weet niet wat er met, het al, met al die andere zooi gebeurt. Ik weet niet of een plastic zakje in fijnstof verandert, maar... Uh... Nee, nou ja, goed. Uh, we, uh, ja, ja, jeetje. We zijn dus ook druk bezig in uh, overleggen, hè, geloof ik. We gaan binnenkort... Uh, Gaat het allemaal veranderen. Wat, wat, wat, wat hoor ik weer? op het nieuws? Dit hoorde ik... Steunt minister Hoekstra nog wel de stikstofplannen van het kabinet. Na een interview is daar twijfel over binnen het kabinet. Jeetje, Hoekstra, ja, die denkt best wel, ik ga het boel gewoon openbreken. Ik snap best dat dit natuurlijk bij hun ook tot een, opge, tot een opgetrokken wenkbrauw leidt. Jazeker, nou, lekker is dat. Iedereen heeft afspraken gemaakt en hij zegt... ...nou, nee, de stikstofuitstoot uh, uh, is van tafel af, we gaan het anders aanpakken. En iedereen denkt, what the fuck, echt waar? Yo, dit hebben we toch afgesproken? Nu in een keer denk je van nee hoor, daar is geen draagvlak voor. We gaan gewoon iets anders doen. En de hele regering gaat dan mee, denk je? Nou, dat denk ik niet. Uh, hij krijgt klapjes hoor, ja, als hij hier in de ook. kamer staat. Goed, wat zijn voor rare berichten nog die ons... Uh... Ja, dit is een grappig bericht. Er was een man in, in Georgia... Die, uh, die baalde gewoon dat hij was naar McDonald's te gaan... en zijn friet was niet warm genoeg. Dus hij uh, ging uh, klagen bij de manager... En de manager, die, uh, hun allebei die gingen dus de politie bellen. De manager, omdat die man dus het restaurant niet wilde verlaten. En hij, omdat hij dus gewoon vond dat zijn friet te, te koud was. Nou, en hij heeft geklaagd. En toen, uh, de agenten gingen dus toch zijn uh, gegevens even door de database halen. Ja? De beste man werd verdacht van betrokkenheid bij het in 2018 in de fik steken van een auto. Daar vond zich het lichaam van een vrouw in... En Daarvoor moest hij zich in maart 2019 verantwoorden bij de rechter. Okay. Hij Kwam toen niet opdagen. Maar het lichaam, wacht even, ik blijf hangen. Met het, lichaam, het lichaam was dood? Nou, waarschijnlijk is het door die brand uh, dood gegaan. Want okay. die kon ze er niet uit, of zo, dat weet ik niet. Oh. Maar hij kwam destijds niet opdagen en is uh, sindsdien uh, dus gezocht, steeds voortvluchtig. De agenten hebben hem in de boeien geslagen. Dus in zijn bezoekje aan dit fastfoodrestaurant eindigen dus uh, zonder patatje achter in de politiewagen. Geboeid en al. Dat zal hij een spijt hebben dat hij heeft zitten zeiken over ja. koude patat. Koude patat. Je ja. Is het niet lekker dan, hoor. Ja, je kan je, je grens oprekenen. Ga nou. lekker zeggen. Ik kom over op mijn weg en ik ga nu lekker wagen over koude patatjes. Nou, oh, wat zal hij daarna verlangen als hij achter de tralies zit? Zeker. hoe dan maar een <laughs> stukje koude patat. Straks onder andere een nieuwe single van Yard Act. En uh, ook straks uh, nog uh, Circle Base hebben een nieuwe single uit. Uh, Hell on Earth. En mijn eerste en laatste dingen van The Wombats We hebben weer wat uit. En dat heette uh, This Feels Like It Feels Like. What the fuck? Ecstasy, tragedy, doom. I summon monsters to the back of your hotel. I think I might have arrived too soon. I hear the birds on my nose between your yells.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 Hier is de Wombat, nieuwe zinger. This is what it feels to feel like this. Ja, je moet het maar even weten. Goed, erachteraan Yard Act. Yard Act is een band uit Engeland vandaan. En het schijnt dat Elton John daar nog een grote fan van is. Dat half praten en filosoferen over het leven. En Elton John maakte contact met Yard Act. En zei, kan ik iets betekenen voor jullie? Ja, is goed, zing maar mee. En in deze plaat hoor je dus John Elton hoor je zingen dus. En dat is wel grappig. Dat is maar, mij wel iets meer gemogen. Het is wel heel minimaal dat je hem Maar misschien is, het past het ook niet allemaal als je wat meer doet. En uh, had misschien op de piano wat kunnen betekenen. En Yard Act is eigenlijk een beetje een soort punk rock. En heeft meer, voor, uh, meer muziek gemaakt. En dat klinkt dan zo. Net even meer tempo. Het is wel grappig. Het is een beetje opstandig. Ik hou wel van opstandige muziek. Goed, we kijken de wereld in. Straks is het ook weer de zandvoortsbericht en weer een stukje geschiedenis. Het is vandaag 20 augustus. Zeker, er zijn weer opmerkelijke dingen gebeurd. Jo, ik heb er weer helemaal in verloren. <kijs1> ja? ja? Ja. De passagiers van de vlucht van de luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines... kregen gisteren mee... Uh, ze dachten dat ze er al waren. Maar toen vloog de het vliegtuig de bestemming voorbij omdat zowel de piloot als de co in slaap waren gevallen. <laughs> Jawel. Ondanks Spannende herhalde baan. pogingen slaagde de luchtverkeersleiding er niet in... om contact te krijgen met het vliegtuig. De radiocontact werd pas weer hersteld... toen de piloten wakker schrokken door een alarmmelding van de automatische piloot. Van, uh, hallo, volgens mij zitten jullie iets te ver. En met een kleine vertraging van uh, een half uurtje landde de vlucht E.T. 343 alsnog veilig in de hoofdstad Ethiopië. Er zijn geen stewardessen aan boord die ook wakker worden. Die waren ook allemaal in slaap gevallen. Ja, maar na 2,5 uur ging het vliegtuig alweer voort. Maar eerder dit jaar verloor dus een Italiaanse piloot zijn baan... na een soortgelijk incident... tijdens een lange afstandsvlucht tussen Rome en New York. En uh, ja, hij heeft toen ook uh, uitgebreide... Zeg, uitleg gegeven aan RTL Nieuws over de wereldwijde regels rond gecontroleerd rusten. <grijgelijk> dus ik ben wel benieuwd. Uh, dat moet ik nog even op doorgaan, maar anders wordt het bericht Oh, ja, ik ook, oh ja, dan krijgen we dat gelul. Die, politen, uh, die politen, de, de piloten het zo zwaar hebben, dat het zo zwaar werk is. Nou, ik, ik heb met een paar piloten gesproken. Het is echt wel dodelijk zwaar. Zij is een cockpit. En het is gewoon ja. heel belangrijk dat je een goed maatje hebt. Want als je geen goed maatje hebt, dan is het een hele lange zit, zegt hij. Dan zegt hij oh mijn god, hij had dan een vracht vrachtvliegtuigen, vrachtvliegtuigen, die jij ja, zegt... maar ja, je moet echt een leuke gast naast je hebben... om die uren door te komen. En anders dan uh, doe je je ogen maar gewoon dicht. Nou, dit is een mooi voorbeeld ervan. Dan doe je ze dicht ja, en dan doe je ze ja. bijna nooit meer open. Blijkbaar. Je en, mag uh, de wereldwijde regels zijn dus ook... dat je een periode van maximaal 45 minuten... wanneer je niet iets actief doet in de cockpit... en je overlegt het met je collega, dan kan je gaan slapen. Maar je mag niet allebei gaan slapen. Nee, nee. Ja. Oh, dat is moeilijk hoor. Dan zie je die andere gast die allemaal leken. heel diep in die slaap komen. Ja, Ze moeten ook op een speciale stoel gaan zitten. Ja? Misschien omdat ze anders op de knopjes vallen met hun hoofd. Zo. Dat die is echt dat, die die is de, de, de Knulligheid vreven. de top natuurlijk. Hoe kan dat met deze technieken nog voorkomen dat ze echt de bestemming voorbij vliegen? Ja. Dus, zijn die gasten het... nog wel nodig in die cockpit? Ja, toch hebben de volgende de vraag. Dat u, het is mentaal intensief, het continu. Het continu... Monitoren van de systemen, hoogtes en snelheden. Ja, je ja. kan je aandacht nog wel af en toe verleggen door naar buiten te kijken, maar in de nacht zie je niet zoveel. Dus heel vermoeiend en zeker de tijdsverschillen. Ja, ja, zeker. Ja, dat hoor je ook wel. Ja, dat ja, lijkt wel me wel. ook wel. De Studias gesproken, die daar ook hebben, ja, die had echt wel die Studiessziekte gekregen, omdat ze de, al die wisselingen van. u. Ja, je hebt Studiardest okay. ziekte, noem je dat eigenlijk. Nou goed, ja. mm. sterkte in die cockpit, het zou mijn baantje in ieder geval niet zijn. Nee, echt niet. Goed, Circo Waves komen af en toe weer eens met een nieuw plaatje te proppen. Hell on Earth. And all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 Care. Nou, een beetje betrokkenheid in deze maatschappij... dat op zijn plek zijn, vind ik, hoor. Mijn god, zeg. Sad Happy is ooit een van die platen die ze uitbrachten. Dat is ook wel zo lekker zo'n positief plaatje. Ja. Maar toch vind ik het grappige muziek van deze Circa Waves. T-shirt Beter is nou ook een van die grote platen... die ze uit hebben gebracht. Zandvoortse berichten. O oh ja, blijf je wel even met de richtlijnen. Met de prot uh, protocollen. Zandvoortse strand hebben we het over. De sigarettenpeuken zijn de vervuiler van het strand van het afgelopen jaar. Uh, de Beach Clean Up Tour 2022 was ten einde. Uh, Stichting Noord, uh, Noordzee heeft dat georganiseerd. En uh, Ewout van Galen heeft bekendgemaakt dat het lijkt ze onschuldig... Die, uh, ...dat sigarettenpeukje... Ja, ...het zit check in, dat, dat brandt toch op... ...en de rest kan je toch weggooien? Ja, dat kan je weggooien... ...maar dat, dat is niet zo goed voor het milieu... Er zit heel veel plastic in, het duurt heel lang voordat het wordt opgelost... ...in de maatschappij, of in de, in de natuur... ...en uiteindelijk wordt opgenomen door vissen... ...daar hebben we het net vanochtend al over gehad... ...het zit ja. overal in plastic en dat komt onder andere door die sigarettenpeuken... ...86.954 peuken hebben ze gevonden... ...en 1500 vrijwilligers hebben aan meegewerkt... ...en uiteindelijk hadden ze meer afval... ...niet alleen met sigarettenpeuken... Nee, nee, ja, dit is maar drie, vier peuken per persoon ja, dat, in antwoord. Dat, dat valt best mee. Ja. Maar goed, uiteindelijk, uh, 4400 uh, kilo afval hebben ze bij elkaar verzameld. en uh, uh, Volgend jaar kan je gewoon weer meedoen als vrijwilliger. Er zijn ook rookpauzes en dan kan je zelf maar die 86.000 sigarettenpeuken nog even aanvullen. Misschien is het leuk om dat af te ronden op 100.000. Flink ja. doorroken, <laughs> vooral doorgaan. Ja, ja, maar de, de, al die CO2 hè, ook nog eens ja. een keer. Hè? Ik zie ook dat er ook plaats is voor elektrische fietsen en oplaadpunten. Zijn er ook allemaal goed geregeld, joh. Blijf bijwegen. Goed zo, dan meer. Het appartementenblok aan de noordzijde van het Badhuisplein. Dat heet het bouwblok van Vosjeplein, Die uh, is in het bezit van de gemeente. En een groot deel is al ontruimd om te slopen. Maar de resterende huurders geven geen gehoor aan de oproep van de gemeente <lacht> om de woning het alsnog te verlaten. Maar ja, de gemeente heeft de tijdelijke verhuur uitbesteed aan Filex. En deze instantie krijgt dus tot 1 september, dat is nog twee weken, ja. Zo. De tijd om te komen tot een mindelijke schikking met de huurders. Lukt dat niet, dan nee. ontbindt de gemeente de overeenkomst met Felix vanwege niet nakoming van de afspraak. En dan zal het gemeentelijke eigendom vervolgens leeg en ontruimd worden opgeëist. Zo. Dus ze kunnen misschien wel een, uh, een uh, al... televisieprogramma van maken. Ik heb echt al een paar keer geblokkeerd, maar ze doen hem gewoon niet open. Ik weet nee. niet, dat is, nee, dat is nee. En het streven is echt om in het vierde kwartaal van dit jaar tot het sloop over te kunnen gaan. En mocht ten slotte het middelijke schrikken niet lukken... dan zet de gemeente echt een on onteigeningsprocedure in. Ontruimingsteam? Komt het ontruimingsteam, de ME, met zo'n tank en zo? Ja, mooi ja, ja, het moet noemen. toch plat. Het moet ja. toch plat. Dus ja. Nou ja, je kan gewoon beginnen ja, uh, om de flats eronder weg te halen. Ja. <laughs> en dan zakt het vanzelf in. Ze hebben nog oh, met uh, casino, ja. Holland Casino overleg gevoerd. Ze willen dadelijk ook al Nee, jaar rond wilden ze daar iets gaan ontwikkelen... dat het hele jaar door interessant wordt... En een casino uh, zegt uh, niet mee wil te willen in dat uh, Maar weet dat je idee. Wat, wat, wat een beetje moeilijk is? van, Het is anti-sloop. Nee, wordt het anti-kraak is het verhuurd. Ja, oh. En dan nou moeten ze eruit. En dan zegt ze, ja, maar we zitten er al tien jaar anti-kraak. Maar ja. uh, ze willen er dus niet uit. En je weet dus eigenlijk wel wat het moet. En nou wordt het allemaal heel zielig gevonden. Maar je weet gewoon wel. Ja, dat je eruit ja, moet. ja. Maar dat is zo lang geleden ja. tegen me gezegd. Ik ben er zo van. Ik ben veel vergeten. Ik ben vergeten. Ik woon niet ik, gewoon mijn ik hele leven. toch recht op gebouwd. Ja, gast, die heb je niet dus. Want nee. je het ja, moeilijk hoor. Moeilijk. Ik, ja. bedoel, ik praat er zo over. We ik niet maar. in die situaties. Zeker in deze moeilijke uh, woontijden. Oké, okay, andere nieuws is nieuwe naam op het uh, autosportmonument. Uh, een oplettende bezoeker heeft dat uh, misschien wel gezien bij uh, de historische Grand Prix-ingang. Weet je wel, daar. daar hebben ze nou ook een nationaal sportmonument neergezet. Ik dacht dat het. Ik, ik rij er heel vaak voorbij en denk van oh, dit zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog of zo, weet je wel? Of uh, zijn dit de slachtoffers die uh, zijn gemaakt bij het opbouwen van het circuitpark? Nee, dit zijn uh, mensen die iets betekend te hebben in de, de, de racewereld. En er zijn twee namen bij gevoegd. Uh, Nick de Vries en uh, Ranger, uh, Ranger van der Zonde. Is het van der Zonde? Goed. En uh, die was niet aanwezig, die laatste Ranger van der Zonde. Maar Nick de Vries was er wel. En uh, die. Uh, uh, die, die, die, Jezus, Niek van de Vries was er wel en die ander was er niet. Het ja, is ook uh, verwarrend, die naam Niek schrijft met een Y. Ja, niek, ja En dat, dat is waarschijnlijk hetgene waar je op het stuk loopt. Ja, maar goed, uiteindelijk ja. uh, uh, hebben ze iets gedaan in de racewereld. En daarvoor worden ze op het monument genoemd. Mooi. Heb je er ook al eens gestaan? Het monument? Ja. ja. Ik vind het is zo dubbel. Het voelt zo... Het voelt zo heel dramatisch. Zo'n heel grote muur ja. met die namen. En dan denk van: Oh, en die... ze nog? Of ja, zijn ze zei allemaal omgekomen? Ja, zij ja. zijn ja. ja. omgekomen met de Tweede Wereldoorlog of zo. Ja, dat kan ook nog, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb een wat leuker berichtje. Afgelopen donderdag 11 augustus. Sorry, dit is vorige week donderdag al, denk ik. Vierde het echtpaar Wim en Hermie Bos. Het heugdelijke feit dat ze op 6 augustus 1957 in Groningen elkaar hun jaar wordt gaven. En de burgemeester Molenburg kwam. En die heeft het echtpaar gefeliciteerd. En 65 jaar staat voor briljant. En dat symboliseert ook het huwelijk van dit briljante echtpaar. En ze zijn nog steeds blij dat ze in Zandvoort zijn komen wonen uiteindelijk. Oké, okay, nou, dat is al wel even de Zandvoortse bericht. Volgende uur hebben we meer voor u klaarstaan. Zeker. What Get lying at home Check the windows Make sure you're all alone When your cell phone rings You don't wanna know What the hell you get up to Nobody knows oh, oh. Spinning out of control Let your head down What's that point on your phone With the time go? You're still living alone What does that still mean? You're still living alone What does that mean? Oh, oh. When you that nothing What oh. does that mean? What does that mean? What does that make me? through my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 Dramatisch Set Night Dynamite. En wat does it make me feel like? Geen idee, ik kan niet in je hoofd kijken. Het is zaterdagmorgen fijn de toestel aan staan. We kijken de wereld in. En uh, ja, het is weer. Het is er bijna weer tijd voor, de... mm. Ja, mm. Ja, Heb ik hem nou? Nee, nog steeds niet. Nee, uh, bijna weer tijd voor een uh, epidemie. Nou, er schijnt een nieuwe Bosmug rond te vliegen, de Aziatische Bosmug. En de, de experts zijn er nog niet over uit. Of dit uh, impact zou kunnen hebben op de mensheid. Of er weer iets gaat uitbreken. Want ze kunnen namelijk uh, alleen ziektes overbrengen. En in een laboratorium zijn ze er fanatiek mee bezig om naar uit te zoeken. Onder andere kunnen ze zieken verplaatsen. En oh. ze zijn er wel over uit. Als deze borstmug alleen mensen zou gaan prikken. Dan zou het veel meer iets kunnen veroorzaken. Maar deze borstmug prikt ook andere dieren. Dus niet alle borstmug muggen zullen zeg maar geïnfecteerd zijn met een soort ziek die ze dan weer kunnen verplaatsen. Maar ik had juist pas geleden gehoord oh, dat sorry. er een, een uh, medicijn was of iets dergelijks dat als muggen prikten dat ze dat in, tot zich nemen en dat was dan weer tegen malaria. En uh, dus dat, da dat de wereld uit zou gaan. En dan, ja. dan krijgen we dus die uh, Zika-ziekte. Ja, dat zou kunnen. Oeh, ik zie nog steeds die foto's van die kinderen die zo'n heel klein hersenpannetje hadden. Ja. Oh, dat zag er heel, heel Wat raar uit. Hoe treurig is dat, hè? Echt uh. heel, heel, heel zielig. Maar goed, uh, ze zeggen van, hoe moeten we het aanpakken? Nou, moeten we zeg maar die mug uh, helemaal uitroeien? Nou, dat is bijna niet te doen. En dan zouden we eigenlijk veel meer moeten kunnen kijken naar andere uh, huismuggen. Die kunnen ook allerlei ziektes overbrengen. Dus als we daaraan gaan beginnen, dan moet er nog heel veel worden opgeruimd. ja. Dus uiteindelijk ga je eerst nog eens verder uitzoeken... hoeveel schade deze borstmug kan veroorzaken... voor dat straks de hele, de hele natuur ondersteboven trekken. Ja. Dus, nou, is het, ben ik heel ongerust? Nou, gewoon, aan het einde van de, van de zomer valt het misschien wel mee. Dat je denkt, nou... Ik ben Yo, al ik, zo ver gekomen. Ik he? zit alweer vol onder de muggenbeeld, hoor. Maar prikken ze nooit, moet ik zeggen. Nee, maar, nee. maar ook zo prikken je net op zo'n kootje van je vinger. Ach, oh, gut. Ja, maar dat is zo'n rotplekje ook om, om te krabben. <laughs> of op je been. En, ja, iets, en echt zo'n rijtje, weet je wel. Dat ja. Het, hier, nou, nou, misschien iets verder is het beter. En dan heb ik gewoon drie in een streep zo, weet je okay. oh. wel. Oké. We misschien willen ze we wel iets zeggen, dat ze letters aan te vormen zijn. Oh, dat is het. Ja, dat ja, het zit een conspiratie-achtig. Ja, ja en er is een man geweest in Zakentos, een Britse toerist. Die dacht lollig te zijn. Dus uh, hij vond ergens een uh, het microfoon aan, een verlaten balie. En hij liet zijn fantasie helemaal de vrije loop. En hij zei van, uh, ladies and gentlemen... de vlucht naar Gatwick heeft zes uur vertraging. <laughs> en alle vakantiegangers in kwestie die keken elkaar al vol verbazing aan. En toen hij even later de boodschap herhaalde voor, uh, vliegen, voor de reizigers naar Manchester, toen viel hij al door de mand. Want die vlucht was die dag niet eens gepland. Dus uiteindelijk is hij weggeleid door een medewerker van een luchthaven. Voor man. Ja. En de, mede, de medepassasier zei ook echt van, wat is dit nou allemaal? En uh, zijn vrienden hebben zich naar Verluid wel zorgen om hem gemaakt. Want ze twijfelden of ze zonder hem konden vertrekken. Want de luchthaven dreigde eerst mee om zijn paspoort voor drie dagen in te trekken. Maar uiteindelijk mocht hij na enkele uren, mocht hij toch zijn pas, paspoort terug. Maar zijn eigen vlucht, die kon hij dus op zijn buik schrijven. Want uh, voor hem had hij wel zes uur vertraging. Ja, precies. Ja, dat het, wel het wel zijn. Uh, ja, je denkt dan dat je grappig bent, maar ondertussen. Ja, maar dit heeft hij wel eens de tijd van zijn leven gehad, natuurlijk. Ik bedoel, hij, hij vindt. Is zijn microfoon hallo? Oh, hey, hij wilde gang. altijd al een keertje ja, gearresteerd worden, natuurlijk. Ja, Hef, Hef, dat hij, hij ook heeft Hij hier gaan gevonden. Een microfoon, ik kon de hele zaal toespreken. Ik denk, wat kan ik nou gaan vertellen? Ja. Ja, dat is een geweldig gewoon. Echt, mensen helemaal een <laughs> rapper roer gewoon. Ja, ik Was denk zo... dat jij die neiging ook wel hebt. Ja, dat je denkt, in één keer heb je die deur gevonden... naar een hele fantasierijke wereld die je dan uh, kon uh, losbrengen. Nou ja. goed, uh, ja. tijd voor muziek. Uh, ja, precies, de Fratellis oh man, Soms maken ze punkrock en soms maken ze meer zoete muziek. Nou, kijk hier. Half drunk on the full moon is this today. I need a little love. If I don't have you Cause you could then Little more love. I'm the Fratelli half drunk on a full moon. Zij Ja, ik weet niet Ik heb ook thuis een persoon die als die dronken is. Oh mijn god. Puur de dramatiek komt er dan los. Ja, je vraagt als man zijn dat iets anders loskomt. Maar dat lukt niet altijd. En dan allemaal, ik heb liefde nodig. Veel meer liefde nodig? Zo is de plaat denk ik ontstaan van deze vertelis. Het is de zaterdagmorgen en we kijken in de krant en ja, ze hebben dat eerder al voorspeld en het gaat nu echt uit te komen. De gevolgen van de uitgaansverbod, oftewel de lockdown in Engeland, eh, zorgt nu voor meer overlijden, omdat namelijk mensen eh, destijds eh, zich niet melden bij het ziekenhuis met allerlei klachten en daardoor gaan nu de sterftecijfers in Engeland, in eh, in Londen vooral, gaan die omhoog. Want bepaalde ziektes zijn ze te laat mee met een soort collateral damage. Ja, klopt. Oh. Ja, toen zijn ze niet bij elkaar gekomen om uh, niet uh, besmet te worden. Maar uh, die ziekte is in hun lichaam toch wel verder gaan ontwikkelen. En ze zijn er te laat bij gekomen. En daardoor zijn er, uh, wat zijn er weer, er gemiddeld meer dan duizend personen meer dan normaal in vier maanden tijd. En hmm. dat is wel bizar. Dat is uh, een gevolg van de corona, is dat gemiddeld 500 per week. En niet gemiddeld, uh, ja, gemiddeld 500 per week. Maar ja, als nou een keer daardoor dat de wereldbevolking een beetje af zou nemen. Maar dat gebeurt niet. Uh, dat weet ik niet. Nee, nee. dat is nog steeds dat het echt uh, woordelijk groeit Ja, maar dat duurt niet zo heel lang mee. Dan gaan we omlaag. Ja, echt Ja, dan, uh, ik, dan heb ik al van die dystopisch ideeën. Dat van die dorpen helemaal leeg zijn. Dat, dat, dan, uh, al die huizen staan al wekenlang of al maanden, jarenlang leeg. Omdat uh, er zijn minder mensen. Oké. Okay. En schijnt ook door die plastics. Ik ga nu even helemaal een rampscenario uitrollen. Dus hou je vast... Uh, in 2040 schijnen de mannen ook onvruchtbaar te worden door al dat plastic in al het water. In, dus plastic in het sperma? plastic zit overal in. En dat komt andere ook door die stofjes die de vrouw op een gezicht smeren. Waardoor ze lijken dat ze minder oud zijn. Maar ze zitten, we zitten dus gewoon plastic in die rimpels te smeren. Klopt. Daardoor lijken we jonger. Lijken we jonger. Oh. En dat spoelen we er ook uiteindelijk weer af. We moeten er weer opnieuw smeren. Dat komt allemaal in het water. Oh, en uiteindelijk wordt de man onvruchtbaar. Ik heb door, niet de meer nodig. door de vrouw? Door de vrouw. Dat is toch makkelijk zo? Lekker even. En ja. uiteindelijk dan, uh, gaat de wereldbevolking vanzelf omlaag. En dan kan je zo uiteindelijk een gratis huis betrekken. Duurt wel even nog hoor, dit. Mm. Mm. Mm. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik heb wel een schattig berichtje. Doe maar even dan. Er is een uh, familie in Nieuw-Zeeland. En die uh, kwam met een huis binnen. En toen zagen ze plotseling een pelserop op de bank liggen, relaxed. Gewoon binnen? Ja. Huh? Ze echt zo van: wat is dit? <laughs> En, uh, de, maar de vader Phil Ross, die is toevallig, toevallig is het een marinebioloog... die zei dus dat het dier door twee kattenluikjes had weten te kruipen... terwijl de kinderen boven lagen te slapen. Dat dus denk je echt wel eens, een hele grote naaktslak, weet je. Huh, wat ligt er op de bank? Nee. En uh, Ross die denkt dus dat hij uh, dus uh, de huiskat Coco buiten was tegengekomen... en de kat zou zijn territorium waarschijnlijk verdedigen... maar de hond was waarschijnlijk niet onder de indruk zoals sommige gewone honden. <kwijnt> dus hij moet Coco gevolgd zijn door de luikjes... Ja, hij zat eerst in de lachierkamer, later op de bank. Nou, de, de, de, die moeder heeft dus echt wel moeite moeten doen om het beest naar buiten te krijgen, de tuin in. En ze hebben duidelijk toch wel even natuurbescherming gebeld. En die hebben de hond opgehaald om hem weer naar zee gebracht. Maar het schijnt niet ongebruikelijk te zijn dat die jonge zeehonden dus uh, op pad gaan. Door het kattenluikje. Nee, maar gewoon ze trekken gewoon uh, rond en ze leren op eigen benen te staan. Ja. En ze maken natuurlijk niet altijd de juiste beslissingen. Nee, dat dus, snap ik maar het schijnt dus wel dat ze echt een comeback maken... na jaren van dalende aantallen. Door het plastic. Ja, maar hoe schattig ze eruit zien... ze kunnen heel snel bewegen... en ze kunnen mensen echt serieus verwonden... als ze zich bedreigd voelen. En ze dragen ook infectieziekten bij zich. Oh, God. Dus hou hey, hem niet als hij bij je in huis zit. Vergeet, vergeet de mug. Dus, uh, hij is meegenomen. En, uh, nee. We hebben een hey, plaag van C, robben nee. Ja, zeker. Ja. Nou goed, dat is die wel denken, een leuk dus, bericht. Nou, voor een ding. nou goed, dat is een Rob. Die ligt op je ja. ding. Zeker. Hé, hey, Rob. Quarry... Ken niet. Hij heeft een LP uit. No more. No more. Sound of the Summer. I should be your boy. I should be your number one. Look you in the eye. Only here to show you love. You can tell me why. I won't even be annoyed. I just want to be with us. You. It's by now. I'm so proud. You played me loud. I was the sound of your song. The sound of your sound But then why just a rain on your window We can say goodbye, but it's not a way to live Another life, never be as good as this Maybe we could try, but I'm only gonna miss It can never be like us You know by now, I'm so proud De summer! Leuk hoor, Quarry? Ja, ik kan niet zoveel over die man vinden eigenlijk. Quarry, wat je wel krijgt is natuurlijk. De Quarryman. En weet je nog, vroeger? Dat is echt heel lang geleden hoor, 1956, 1957 zijn we wat onduidelijkheden, onduidelijkheden over. De Quarryman trad toen op bij zo'n kerkje. Was je het toen ook of niet? We <laughs> nee. proberen even wat te kijken of het feit De Quarryman? Nee. Nee. Dat waren de Beatles. Oh, ja, nou, dat weet ik echt niet. Ja, de quarryman bestaat nog steeds trouwens hoor. Maar nu niet uh, met de bezetting van Jordan. Die is dood, dat je ook wel natuurlijk. En uh, uh, George Harrison is er ook niet meer natuurlijk. En uh, nou goed, er zijn nu andere bezettingen van uh, andere mensen voor gevonden... om die bezettingen volledig te maken. De quarryman, maar ik... dit was gewoon quarry. Ja, omdat je het over de quar quarryman hebt. Ja? Die uh, Ashton... Butler, ja? dat was dus degene die Elvis Presley speelde. Okay. Die, uh, ik heb ben een beetje gaan kijken omdat ik die film gezien heb. En die vertelt hij ook in een uh, interview dat hij met Paul McCartney in de trein heeft gezeten. En uh, wat, hoe was zijn gesprek met hem? En hij, hij had via via had hij die dochter leren kennen. En toen ja? uh, mocht hij met hun mee uh, met de trein onder het kanaal door vanuit Frankrijk naar, uh, naar Londen. Okay. dat was voor hem wel een ervaring, want hij komt allemaal mensen tegen die hij helemaal geweldig vindt. Yeah. Maar uh, ja, iedereen vindt hem nu ook helemaal geweldig, ja, omdat natuurlijk. hij het zo goed gedaan heeft. Ja, het grappige is dat op de CD, van de, de soundtrack van de Elvis, zijn allerlei duetten. Ik heb hem eens gedraaid, volgens mij. Uh, Jack Black, nee, niet Jack Black, um, uh, Jack White speelt samen met Elvis. Dat kan normaal natuurlijk helemaal niet. Maar het is echt, je, klink, je hoort echt Elvis zingen met Jack White. Ja, dat is toch heel iets raars. Ja, ze hebben ook zijn stem uh, gemixt met de ja, die van ja. Elvis. Ja. In het begin niet, later wel. Later hebben ze het uh, gecombineerd om het toch een beetje goed geluid te krijgen. Ja, ja want ik hou er wel van. De stem van Elvis is door het grote lichaam van een bed natuurlijk wel anders. Ja, ja zeker. O, ja, wel. ze zijn allebei lang, hè? Elvis was heel lang, maar die uh, Ashton Butler okay. is ook uh, heel lang. Oh, dat wist ik niet. is uh, ja, een, een, een, een mooi man. Ik wist alleen dat hij groot was. Ja, <laughs> zeker weten, zeker weten. Ja, ja kijk je wel eens naar Storage Wars. Stories, hoor. Ja, ja. klopt. Er, er, er naar. wordt er geboden op uh, inhouden van, uh, van bepaalde boxen... waar mensen ja. spullen in doen. Ja, het zijn net dat je een bitje uh, bij elkaar. Het echt die ik, mutsen bij elkaar. En rap, en ja. Ik denk ook van, hoezo? Dan nemen zo'n een box en dan is het klaar. En dan ben je dan van de wereld verdwenen of zo. Heel raar. Want? Nou, omdat die dan allemaal verkocht worden. Zoveel van die boxen. Ja, het, de, is heel, het is heel bijzonder. Want er zijn echt grote boxen die dan verkocht worden. Soms echt met de volgende troep. Dat je denkt van... Ja, waar zijn die mensen gebleven? Ja. zijn ze dood gegaan of zo? Of zijn ze, ze Dakloos, vergeten? Of die zijn aan, ja. uh, aan het zwerven of zo. Ja, maar in... dit was er eentje in Nieuw-Zeeland. Auckland, Nieuw-Zeeland. En uh, die hadden dus ook zo'n box uh, gekocht. Op een, een veiling. Het is echt jammer dat ze dat niet dan uh, gefilmd hebben. Hoe het verder ging. Maar uh, ze, hebben, ze hebben dus alles uh, bekeken. En uh, toen bleek dus gewoon uh, dat ze thuis waren. Toen uh, bleek dus echt dat er meerdere ledematen in de koffer zaten van mensen. Oké. Okay. En uh, op het nieuws, uh, Plassoorstuf valt te lezen... dat er echt ook een verschrikkelijke lucht uit het huis van die dat koffer kwam. Dat kan ik wel En van wie het is, zijn ze nog niet. Uh, We weten ze gewoon nog niet. En ze hebben wel de lokale autoriteiten laten weten... dat het mogelijk om meerdere slachtoffers gaat. Dus de familie die wordt nergens van verdacht. Ja, dit lijkt me ook. Maar het lijkt me wel... Uh, dat je nooit meer die koffers zoiets gaat doen, weet je wel. Ze zeggen wel eens van, nou, er komen wat lijken uit de kast. Ja. Nou, dat kan je wel stellen hier. Ja, het ja, is wel bijzonder. Jij ja, zou toch kunnen achterhalen van... Uh, of zou het misschien de kennis zijn. mag ik uh, wat koffers in jouw opslag neerleggen? Oh, ja, doe maar, ik heb ruimte genoeg. Zoiets moeten gaan zijn want als het, als het op jouw naam staat, ben je gauw natuurlijk klaar. Zo ja, ja, zo kunnen ze wel zien uh, van wie die uh, kluis was. Maar ja, die, die zijn blijkbaar niet te achterhalen. Nee. Want anders wordt die kluis niet, of die kluis, die box wordt niet uh, nee. leeg gegooid. Nee, het is, het is, het is bijzonder sowieso om dat eens te kijken. Ja, een, een paar afleveringen is wel leuk. Maar op een gegeven moment weet je het wel. Vooral als je op elkaar reageert. Maar dit was niet, wel een leuke geweest ervoor. Dit was dan, wel een leuke geweest. En dat het wordt dan een soort uh, CSI of uh, Silent Witness. Uh, iets. Ja, zoiets. Oh. Well, I've been lucky. I'm a lucky man. But I never saw this part of the plan. Ik heb het in mijn so Keep on smiling, lucky. Yeah, you're lucky. Keep on smiling, you bitch. Uh, het is zaterdagmorgen, zonnig uit Zandvoort. Het is zonnig. A... Uh, het is heel zonnig in Zandvoort, komt deze, uh, deze kant Wat een op. Ja, idiote onzin allemaal. Oh, even normaal zeggen. Het is echt leuk hoor. Super, super, super gezellig. Het is super gezellig hier, kom deze kant op, gek. En nu kan het nog, over twee weken is het echt stampens druk hier. Hou daar maar even rekening mee. Hmm. Ik ben op zoek naar een plekje waar ik uh, toch mijn auto kan stallen... om deze kant op te komen. Nou. Ja. Er ja. Nou, waren ook altijd stampen drukken in de Ikea. En nou bleek dus in uh, Ikea-vestiging in Shanghai... er was dus gebleken dat een klant in aanraking was gekomen... met een zesjarige jongen die positief testte op het virus. <laughs> en daardoor uh, hadden de autoriteiten proberen... dus uit alle macht om alle bezoekers in de winkel te houden. In de afwachting van een quarantaine. En nou, Er zijn beelden van en die tonen onder meer hoe families vastzitten achter de gesloten glazen deuren in de winkel. Andere beelden laten zien hoe bezoekers zich haasten om te ontsnappen via de nooduitgang. En de bewakingsagenten, overweldigd door de menigte, worstelen duidelijk om de deur gesloten te houden. Dan China die past nog steeds een zero-covid-beleid toe. Met strenge quarantaines, lockdowns en verplichte en algemene PCR-testen. En, uh, maar ze leiden dus echt niet tot ergernis bij een deel van de bevolking. En de afgelopen lente waren er, was er twee maanden lange lockdown in Shanghai. Als antwoord op de grootste uitbraak van het virus in twee jaar tijd. En uh, ja, er zijn 2368 nieuwe besmettingen geweest met het coronavirus. Maakten ze afgelopen dinsdag In welk land is dat? In China. In China, oké. Hoeveel mensen wonen er ook alweer? <laughs> ja, ja, dat moeten we even opzoeken, maar het is echt waanzinnig. Ja, oké. Okay. Ze, ze weten er ook precies 365 besmettingen. Nou, ja, dat, kan kort, dat niet. natuurlijk niet. Er staan er veel meer. Ja. Nee, goed. Ja, verder was het in het nieuws ook dit. Alle nou. En De Finse premier Sanna Marin heeft een drugstest ondergaan. Aanleiding is deze video van een feestje waar ze uitbundig aan het dansen is. Dat mag je de ook al niet meer. dat ze drugs zou hebben gebruikt. Ja. Daar klopt niks van, zegt ze. De uitslag van de test komt over een week. Jazeker, de uitslag van de test. En het is gewoon een mooie vrouw ook, hè? Ja. En ik bedoel, dan, en mag ze, maar wie heeft dan weer die beelden naar buiten laten gaan? Ja, dat snap ik ook je niet. Je hebt gewoon geen privacy. Nee, ik bedoel, dan zie je dus allemaal jonge mensen. Daar is een leuke avond mee uh, aan het doorbrengen. En dan hebben die gasten hebben we het toch weer met elkaar gedeeld of maar zo. Maar hoe oud is zij zelf Ze is eigenlijk? 36, de jongste president. Juistje. 36, 37. Premier is ze. Premier van ja. de Finland. En die heeft, die heeft natuurlijk ook haar uitbarstingen. Nou, dat mag ook. En nu in één keer. zo Ze moet echt een klein wel even een hoop stress weghalen. Kijk, zoals onze Rutte. Die zit gewoon een uur stil op een balkon. Ja. Kijk, zij dans nog een beetje. Dat is om die spanningen kwijt te raken. Maar ze ja. heeft de test ondergaan. En nou ja, ja, die drugs kan wel een tijdje in je lichaam blijven. Dat is zeker waar. Maar wie ja, weet, was ze wel dronken. Dat is wel vrij snel verdwenen natuurlijk. Maar, nou, dat, maar dat mag wel toch? Je mag er wel een drankje nemen. Ja, zeg, hoe is het nou? Goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur een stukje geschiedenis. En dan kijken we naar de datum 20 augustus. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.